Drie uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een brand in een huis in de Limburgse plaats Bergen ter Bleid... is een kind van vier zwaar gewond geraakt. Een kind van twee bleef ongedeerd. De vader, die ook thuis was toen de brand uitbrak... werd met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Over de oorzaak van de brand in Bergen ter Bleid... kunnen politie en brandweer nog niet zeggen. In Irak zijn gisteren van de vroege ochtend tot laat in de avond aanslagen gepleegd. Er waren zowel bomaanslagen als beschietingen. Verspreid over het land vielen meer dan 70 doden. De zwaarste aanslagen waren gisteravond, toen veel Irakezen na een dag vasten naar buiten gingen om elkaar te ontmoeten en samen te eten. In het zuiden van Bagdad ontplofte een autobom bij een café. Er vielen zeker 27 doden. In de overwegend Sjiitische wijk Sadr City in het noorden van Bagdad werden door een explosie 11 mensen gedood. Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de aanslagen opgeëist. Ze zijn vermoedelijk het werk van terroristen van Al-Qaeda en van Soenitische strijders in Irak. De organisatie van Amerikaanse staten heeft een spoedzitting gehouden over de kwestie Assange. OAS-lid Ecuador had om de spoedzitting in Washington gevraagd. Dat land heeft uh, Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, politiek asiel verleend. Assange heeft zijn toevlucht gezocht in de ambassade van Ecuador in Londen. De Britse regering wil hem niet laten vertrekken. Londen heeft gedreigd Assange uit de ambassade te halen... hoewel dat een inbreuk op de onschendbaarheid van de ambassade zou betekenen. Ecuador noemt het dreigement een vijandelijke handeling... die in strijd is met het internationale recht. Het land hoopt dat de OAS het verzoek steunt om een vrijgeleide voor Assange. Waarschijnlijk besluit de OAS vandaag... of er een uitgebreide vergadering over de kwestie Assange komt. Dan nog het weer. Vannacht wolkenvelden en enkele opklaringen. Overdag eerst veel bewolking, later steeds meer zon. En het wordt 26 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. Nachtzuster. Astrid de Jong. Zo, oh, we zijn er vannacht weer om uh, vragen en antwoorden met elkaar door te verbinden. En dat doen we doordat jij belt naar 0800-1121 met een vraag of een antwoord. Um, eens even kijken hoor, welke vragen nog niet beantwoord zijn. Jasper wil weten waarom we um, in plaats van drempels, om het uh, verkeer een beetje af te remmen, geen kuilen gebruiken. Want volgens Jasper werkt dat beter. 0800-1121. Jaap wil weten waarom de procedure zo ingewikkeld is... als een pinautomaat je geld weer inslikt. Of als iemand anders je geld meeneemt omdat je het vergeet eruit te pakken. Uh, jo wil weten wat hamertenen zijn. Bart-Jan wil weten wat er met de wasbol gebeurd is. Want hij zei van er worden steeds minder wasbollen verkocht. Nou hoorde ik net van Breline dat je de wasbollen nog gewoon los kunt kopen. Maar klopt het inderdaad dat je in de supermarkt... geen wasbollen meer bij de was, het wasmiddel krijgt. 0800-1121. En uh, Paul die had een heel verhaal over een auto die hij zakelijk gekocht had. Minder dan vijf jaar geleden. Hij verkocht een privé en toen moest hij BPM betalen. Zevenmaal het bedrag. Dan, uh, de, uh, zevenmaal het bedrag dat hij kreeg voor de auto nog. Dus hij kreeg er nog duizend euro voor, maar hij moest zevenduizend euro bpm. Hoe kan dat? 0800-1121. Mailen kan ook, nachtzuster, apenstaartje, omroepmax.nl. Twitteren kan via Apenstaatje nachtzuster. En er is een chat tijdens dit programma, die is te vinden op www.nachtsuster.net En daar zijn ook alle vragen na te lezen. Hamertenen, vraagt Jozef. af. Geen idee. Trini Lopez en If I Had A Hammer 10. 0800-1121. Ria? Hallo Astrid. Hallo Ria. Ik uh, zat vanmorgen bij een dagelijkse puzzeltje in te vullen in de krant. Ja. En ik vulde het woordje aalmoes in. Oh jee. En terwijl ik dat opschreef, dacht ik, wat een raar woord eigenlijk. Waar komt ja. dat vandaan? Ja Aalmoes. Ik weet wat het betekent, maar ik heb geen idee wat het, waar dat nou vandaan is gekomen. En een dus natuurlijk. Nou, typisch, typisch een vraag voor Astrid. Ja, ja. ja dat is een goede. En, en, en hoe ging het verder met die puzzel? Oh, heel goed. <laughs> Dezelfde dag wel. Ja, Want aalmoes was, was wel goed. Dat is mijn ochtendgymnastiek. <laughs> voor je hersenen, hè? Ja. Het schijnt echt heel goed te zijn. Nee, ik vind het gewoon leuk om te puzzelen. Ja, nee, dat is, het is ook nog eens een keer leuk. Daar zit ook wel... Ja. Ja, als je het niet leuk vindt, dan moet je het natuurlijk niet doen. Nee, nee. almoes. Nou, ik, ik ja. ga op zoek, Ria. Dat, uh, nou, leuk. Er is altijd wel iemand met een etymologisch woordenboek. Almoes. Dat hopen we dan. Okay. Dankjewel hè, voor je vraag, Ria. Oké, okay, hoor. Dag. Albert. Ja, hallo. Hallo. Dag, Artut. Ik heb het over haar Ja. En... Uh... Ik heb het dus zelf vijf. Oh! Ik uh, weet de oorzaak waar het door kwam. Ja. Uh, de, de, zeg maar de, het einde van de jaren vijftig, toen kwam de rock and roll met uh, vrouw elders, die gisteren 35 jaar geleden uh, dan gestorven is. Ja. Uh, er was toen een tijd in de mode ontzettende spitse schoenen met punten. Ja. Voor jongens, mannen, ja. zeg maar. Ja. Nou, ik kost dus ook, maar ik had op een gegeven moment te brede voet. Dus wat doe je dan op een gegeven moment? Je trekt toch die schoenen aan. En uh, ja, je gooit een kwartje in de juwbox en je staat daar met anderen te zwingen. Ja. Nou, je loopt, maar je loopt ontzettend ongemakkelijk. Je weet misschien ook iets met hoge haken of zo, maar ja. je blijft er maar in lopen, totdat je op een gegeven moment toch met je voeten, maar dat hoeft dan dat niet te oorzaak. te zijn. Maar je kunt gewoon meer blijven lopen, maar dat dan bij de dokter komt en zeggen... Ja, meneer, u hebt hameren tenen. <laughs> en ik vermoed zelf dat ze hebben niet gezegd waarom ze dus dat dan hameren tenen noemen. Maar ik denk dat dat in. Uh, de medische zelf, wie dat dan, van die tenen staan gewoon krom. Die hebben in de verdrukking gezeten. Oh. Dus ik heb. jaren daarna dus. heb ik, en dan heb ik nog steeds. koop ik toch wel. schoenen. die aan. breed zijn. Ja. Ja. ja maar, maar ik heb ze bedorven door puntschoenen te kopen. Door ook te rockenrollen, wat <laughs> ik al zei, met kwartje in de juwbox. Ach, nou ja, Albert dan toch? Word je, wat ouder en je krijgt op een gegeven moment last met de voeten. En dan gaan ze je voeten nakijken. En zeggen ze: nee, u hebt hamertenen. hamertenen. Maar je, Albert, je hebt er vijf, hè? Wat lief? Vijf hamertenen ja. heb je. Oh, ja, oh. Allebei voeten. Nee, maar dan heb je de tien. Ja, niet. Uh, zij was vaak net niet de kleine. Het is waar die druk op is. Oh, oké. Okay. Ik moet even kijken hoor. Want de, de kleine teen die is al vaak krom. Oh ja, die kleine die staat natuurlijk al een beetje. Die staat van zichzelf krom. Dus het hoeft geen hamerteen te zijn. Maar die nee, andere die staat een beetje gewoon, krom. Dus wanneer je voeten. Oh ja. in de verdrukking komen. En dat weet ik dus nog zelf. Want ik, ik, het ja, deed ik, zeer. Jij ja, stond daar hip te zijn. Komen, en, en je vroeg ja. wat? Ja. En later, wanneer je de dan bij een arts of zo komt, en ze gaan je voeten nakijken. Want ik keek ook, ik denk, denk, ja, ik wist wel als ze krom stonden, maar ik denk, hamerde ah, teen, dat zal wel. Maar goed, dat dan allemaal genoteerd. maar Jo heeft dus uh, waarschijnlijk ook uh, te strakke schoenen aangehad. Ja, want dat, dat vroeg degene wel aan mij, van, heb u uh, verkeerde schoenen wel eens gedragen? Ik zeg, ja, dat heb ik. Het is eigenlijk een vrouwending, want vrouwen, mannen die kopen in principe toen misschien wel... maar mannen kopen in principe schoenen die lekker zitten... en vrouwen ja, kopen wat, schoenen die wat, mooi wat zijn, desnoods zo, een mate klein. Ja, in, in de trend van rock'n'roll... Ja, waren echt met die, die punt puntschoenen. Ja. En dan wil je erbij horen. Ja, en eh, ik had daar ook helemaal geen voeten voor, maar ja, het zei zo. Rock'n'roll gave you hammer toes, het is toch wat? Maar ja, ik. Ja. Ik, ik, nou weten we nog niet waarom het dan hamer, want het zijn toch nee, echt... ik denk zelf, zoals ze misschien dat gezegd hebben, die zuster, ik denk dat hun dat zelf in de medische wereld die naam hebben gemaakt. Ja, maar waarom? Ja, dat weet ik, maar Je zegt toch, u heeft kromme tenen, niet hamertenen? Nee, niet op een hamer, nee. want je hebt kromme tenen. Nou, ik vind het een raar praatje. Moet toch ergens, ja, moet toch maar, die hamer ik, erin? Ik, misschien dat ze eruit zien alsof ze een klap met de hamer gehad hebben. Ik... Ik denk, ik reageer er toch even op. Ja. Je hoeft er verder geen last van te hebben. Maar vooral wil ik dan ook zeggen, mensen met, met ja, ik moet toch wel uh, breder, goed dan de schoenen kijken ja. wat ze kopen. Je schoenen of je tenen hebben een beetje de ruimte nodig. Dus meteen even een ja. waarschuwing, zo midden in de ja. nacht. Oké, okay, ja. dankjewel Albert. Graag gedaan. Dag. Dag. Hamertenen, ja. Jelle. Hallo, Jelle? Jelle. Jelle, ben je er? Ik hoor toch iemand ademen. Misschien is die vergeten dat hij Jelle heet. Als je nu aan de telefoon bent, zeg even hallo. Ja, meneer Nick. Hé, hey, Nick. <laughs> Ja, ik krijg zeker geen jelle mee. Nee, dan zou ik ook niks zeggen, als iemand de hele tijd Ingrid roept, dan denk ik ook, oh, ik ben het niet. Nee, uh, Nick, waar bel je over? Nou, ik heb een vraag. Ik had oh. uh, van de week een, een, een, een kleine, kleine discussie met een klant over, uh, over het stemmen van uh, 12 september. Ja. En uh, toen kwamen we samen op de vraag. Wat gebeurt er nou als dus helemaal niemand gaat stemmen? <laughs> dus als gewoon niemand gaat stemmen, wat wordt er dan besloten? Wat gaat er dan nou gebeuren? <laughs> Ik denk dat dan gewoon uh, alle stemmen gelijkmatig worden verdeeld over alle partijen. Ja, maar dan ben je dus net zo ver als dat... Dan, maar dan helemaal niemand, dat lijkt me nou toch weer stug. Ja, het lijkt me ook stuk. Ik zeg, het, het, het zal ook vast niet gebeuren. Maar, maar, maar zou het ergens geregistreerd zijn, wat ze dan doen? Ja, wat, wat, wat gebeurt er dan? Is daar een, een wet voor of een, een, een noodscenario of zo? Of uh, een plan B? Ik denk, ik denk dat die kans zo enorm klein is dat ja, ze het dat risico nemen. Dat, dat gaat nooit gebeuren, maar toch. Hier in ja. Nederland zijn ze goed om voor alles een regeltje in een wetje te bedenken, maar dan zouden ze daar ook een, een regeltje voor hebben. Ik denk dat gewoon dan, in dat geval, automatisch Johan Flemmings minister-president wordt. Nou, dan ga ik emigreren. Mag ja, nee, dan moet je dus gewoon gaan stemmen, Jelle. Eh, uh, ja, Nick. Dat, <laughs> ja, natuurlijk nee, ga ik wel stemmen, maar ja, het, ik ben toch benieuwd of, of, de, of iemand dat weet. Of er echt, ja. als, als echt dus niemand gaat stemmen wat er dan gebeurt... Ja. Hey, en je had die discussie met een klant? Ja. Wat was dat voor klant? Dat was een boer. <laughs> en uh, wat was op dat moment de verhouding waarin jullie aan het werk waren? Uh, nou, ik, haalde, ik haalde bij hem de melk op. Ja. En uh, toen hadden we het dus over uh, welke partij is er nou echt goed voor de boeren. Oh ja. En toen kwamen we er samen uit dat dat geen één partij was. Ja, dat is lastig hè. Ja. Dat, dat is lastig. En ja. toen zei hij van, nou, dan gaan we allemaal wel niet stemmen. Maar ja, wat gebeurt er dan? Ja, ja dat, wordt, dat is ook lastig regelen. Maar, en uh, dan, jij rijdt dan rond met de vrachtwagen en dan ga je de melk halen? Ja, dat klopt. En hoe krijg je dan de melk uit de melkbussen in jouw vrachtwagen? Uh, nou, die melkbussen die, die, die worden al een jaar of dertig uh, niet meer gebruikt. Oh. Dat zit tegenwoordig in Maar melk. de melk komt nog wel van een koe, toch? Dat zeker? Ja, oké. Okay. Ja. ja. En er zit een uh, pompinstallatie op mijn vrachtwagen. En, dus ik zuig de, de melkvoetanks bij de boeren. Zuig ik leeg met, uh, door een slangetje heen. Pomp ik die uh, leeg in mijn vrachtwagen. En hoe lang ben je daar nou zoet mee als je bij de gemiddelde boer komt? Nou, dat, dat ligt er dan gemiddeld zo uh, ja, tussen, de, tussen de vijf en de 15 minuten. En heb je precies de tijd om eventjes de verkiezingen van uh, september door te spreken. Ja, maar dan kom mij zo eens een bak koffie bij kijken en dan <laughs> hebben we wat, wat langere tijd, hè. Hé, hey, en die koffie, hè? Ja. Drink je die dan met of zonder melk? Zonder melk. Eerlijk waar? Ja, helemaal waar. Is de boer dan niet beledigd? Nee, oh. hoor. En de koe? Die koe zeker niet. Oh, oké. Okay. Nou, dan ben ik weer helemaal bij. <laughs> Dankjewel, Nick. <laughs> Hoi, goeienacht. Goeienacht, dag. 0800-1121. Als je daar een beetje zicht op hebt. Wat gebeurt er als er niemand gaat stemmen? Hoe wordt dat dan opgelost? 0800-1121. Jos? Hallo. Hallo. Dag Jos. Hoi. Um, ik heb een redelijk banaal vraagje. Oh. Ik heb het ook al een keer in de drankwinkel gevraagd. Maar dat wist je het nog niet. Maar mijn vraag is dus... Uh, wat betekent de letters V-S-O-P op een flesje cognac? Oh ja. Um, oh jee, ja. Dat hoor ik te weten. Het is me namelijk ja. ooit uitgelegd, maar ik weet het ook niet meer. Maar, oh, Jos, oh sorry. maar Jos, wat voor drankwinkel ga jij dan dat ze dat daar niet weten? Uh, dat ik horen val. ze toch gewoon te weten? Oh ja, de gal en gal, er staat gewoon een vakantiekracht. Ja, ja klopt. Ja, ja klopt. <laughs> ik denk, ik weet het niet, meneer. Wilt u geen bier? Nee. Nou, nee, dat zegt ze ook niet. Oké, okay. heb, uh, heb je het staan? Uh, ik heb uh, twee flesjes uh, cognac staan, ja. We staan nu op tafel? Nou, in de keuken. Oh, en hoeveel glaasjes heb je al op? Oh, uh, een stuk of vijftien, denk ik. Vijftien? Ja, uh, dat is nog een tip van me. Je moet er siroop bij doen en een beetje water. Want anders is het heel scherp. Je kunt, het natuurlijk, ook gewoon, je kunt natuurlijk ook gewoon siroop en water drinken. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja dat zou kunnen. Maar dat is het is wel lekker gevoel, dat cognac. Maar je hebt 15 glaasjes cognac. Ik vind dat je dan nog heel goed VSOP spelt. <laughs> dat gaat je ja. nog heel goed af. Ik. Ja. Uh, ik ga op zoek. Wat betekent VSOP? Dat moet gewoon lukken. Dankjewel, Jos, voor je vraag. Oké. Okay. Doeg. Doeg. Peter? Ja, dag, hastie. Hallo, Peter. Hallo. Um, ik had een vraag. Ik heb vorige week al geprobeerd te bellen, toen zat ik in New York, met mijn gezin. Oh. En toen belde je uit New York? Ja, ik luister heel vaak naar je s'nachts, maar daar zit zes uur vroeger. Ja. Dus het werd daar om wat was het? half negen, negen uur. Ja. En, ehm... Um, toen vroeg ik me af, ik bel eigenlijk helemaal nooit, maar ik vond deze vraag wel grappig omdat ik er ook helemaal niet achter kon. Als je naar de skyline kijkt van Manhattan. Ja. Hè, als je in Brooklyn staat, boven Queens. Dat, dat, dat gaan dan s'avonds tussen 8 uur. Nou, de hele dag is dat druk, maar. Dat al die mensen daar foto's maken van die prachtige skyline. Ja. En, uh, ja. Vroeger de Twin Towers weet ik Ja, een beetje mooi Ja. En dan langzaam gaan al die lichtjes aan. Ja. Van die enorm hoge gebouwen. Ja. De, kruis, de toren, de uh, nieuwe WTC en nou gewoon alles. Ja. En dat verschilt, want ik ben er verschillende avonden geweest, <laughs> verschilt per avond. Welke lichtjes er aangaan? Een prachtige schilderij eigenlijk waar je naar kijkt. Ja. En elke avond is dat een andere schilderij met andere verlichtingen. Ja. Maar s'avonds om negen uur trekken daar toch niet allemaal mensen. Is dat computer gestuurd? Is dat een patroon? Is dat toeval? Zou het, ik, vind, ik zou, ik ik zou ben... het helemaal niet gek vinden dat die Amerikanen dat ze iemand in dienst hebben... <lacht> die iedere avond mag kiezen welke, welke kamers die de lichtjes aan en uit doet. Om, die ja, het dat natuurlijk wel download, allemaal verschillende bedrijven. Ja, maar waarschijnlijk is er één kunstenaar voor ingehuurd. Ja, ja, ja. Dat, dat doen die Amerikanen. Die hebben een kunstenaar. En die gaat dan, uh, voordat hij naar zijn werk gaat, om half zeven... Gaat hij eerst daar staan waar jij stond. En dan gaat hij kijken, nou eens even kijken welke lampjes ik aan doe vanavond. Dat lijkt me helemaal niet gek. Ja, precies. Ja, het oh. Gewoon een mondroof zichtje. 0800-1121. Ja. -1 -1 -1. ja. Hey, en dan zat jij gewoon s'avonds in New York. Zat je nachtzuster te luisteren? Ja. En hoe deed je dat dan technisch? Met, uh, hoe heet het? Uh, wifi. Wij doen een wel. Wat zeg je? Wij doen aan huizen een hel Oh ja, oh, dus je zat daar... Wij ruilen in. met mensen, dus wij zaten in een huis in Brooklyn... van mensen uit New York, en die zaten in ons huis. Ach, wat leuk. Ja, dat is fantastisch. En, en waar, in welke plaats woon jij zelf dan? Ik woon in Woudrichem. Oh, eerlijk. Aan de rivier. En dus een... Woudrichem, is dat niet vlak nee. bij Barneveld? Nee. nee. Oh. Dat is aan de overkant van Gorkum, bij Slot Loevestein Oh, oké. Okay. Dus het zijn de mensen Kijk, uit New York en die zitten dan die opeens kom in Wouterichum. Ja, die ja. komen in zijn dorp zitten. Die gaan naar Amsterdam. Die lenen je auto en die doen van alles. Nou, oh. Ja, is grappig. En hoe vaak heb je dat al gedaan? Mm, zeven, acht keer. Londen, Parijs. Oh. Uh, tweede Stockholm. En je zit dus op de mooiste plekken. Ja. En ja, het kost je ja, natuurlijk wel je reis en zo. En nu ook is het wel duur. Maar, en maar met het gezin is het fantastisch, want anders kom je er gewoon nooit. En moet je, dan, moet je dan daar ook op de katten en de papegaai passen? Nou, soms wij een hond, hebben mensen wel eens gepast. Oh ja. Maar die is nu naar een uh, pension gegaan, want ja, ik vond het uh, wat wel lastig. Hey. En heb je maar, nooit, uh, toen je thuis kwam, uh, dat is nee. altijd mijn nachtmerrie, dat al je meubilair in de tuin staat? Nee, en uh, wel is het, het gaat al heel lang, hè. het is begonnen met... Uh, uh, docenten, leraar Duits vooral. Die wilden dan op vakantie, maar die vrienden nog in onder. En toen hebben ze iets opgezet met Oostenrijkers en Zwitsers en Zuid-Duitsland in de jaren 50 volgens mij al. Ja. Yeah. En zo, en die gaven, ja, die kennen elkaar weer de school. Of, eh, precies. En zo is dat uitgegroeid tot een paar hele grote wereldwijde organisaties. En het leuke hiervan is je geeft elkaar je vertrouwen. Dus ja, het gaat gewoon eigenlijk altijd goed. Ja, nee, dat is, ik heb er pas iemand over gesproken, die was er echt uh, lyrisch enthousiast over. Het is inderdaad. Uh, het is. Het is uh, nou ja, het is, het is niet. Uh, het schijnt echt aan te raden te zijn. Nou ja, ik heb het nu zeven, acht keer gedaan en je woon, woon moet, moet wel. of op een locatie wonen, zeg maar in Amsterdam of over. Hè, waar mensen echt naartoe willen. Zeker uit het buitenland of buiten. Want je moet wel natuurlijk wel iets. aantrekkelijke foto's en informatie hebben. Ja, precies. Je bent er wel druk mee nog om je huis een beetje te verkopen natuurlijk. Ja, die zit je gewoon op de site, dan doe je één keer en dan pas je de leeftijd van de kinderen ook aan en dan. Dat is ja. eigenlijk alles wat je op een gegeven moment doet. Nou, maar ik, ik denk, ja. wij, jij zelf natuurlijk ook gewoon voor een. Uh, voor een mooie plek en een mooi huis elders in de wereld. Zo. Ja, dit is, uh, je komt inderdaad ook nog eens ergens waar je niet, uh, ja, waar je niet een hotel boekt... maar je, je zit meteen in een leefomgeving van iemand. Ja, dat is fantastisch. Dat is echt zo oh. anders vakantie houden. Nou, grappig. grappig. Oh, daar kwam uh, deze vraag dus ook ja. op. Dus je zat daar en je vroeg je even af hoe het zat met die skyline... of die lichtjes bewust aan waren. Ja, dat, moet, nou, dat moet iets zijn. Ja, ja, maar dit, die gekke Amerikanen die doen dat. Ik kan nee, me niet anders voorstellen. Ik zit alleen te denken, zou er iemand in Nederland zijn die dat weet... en nu belt naar 0800 1121. Nee, dat weet ik ook niet. Dat weet ik ook niet, maar wie weet. Maar, nou, ja. Ja. Bedankt voor de vraag, Peter. Oké, okay. hey, goede uitzending. Ja, jij ook. Ik ga Michael Bublé draaien, dus dat is, dan is het altijd, oh, uh, altijd al een goede uitzending. Goed. Als ja. je radio weer aan zitten. Kijk, Doei. heel verstandig. Coming home baby. <laughs> Dag, Peter. I'm coming home baby. I'm coming home baby.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 I'm overdue you away, Expect me any day now Real soon. I'm coming home I'm coming home and everything is gonna be fine I'm coming home baby now Expect to see me now at any time Baby van Michael Bublé samen met Boys Two Men. Naar aanleiding van het verhaal net van Peter... die vertelde over zijn huizenruilavonturen. En zich afvroegen hoe het zat met die lichtjes aan de skyline van New York... in gebouwen waar s'avonds niet gewerkt wordt. Alhoewel die Amerikanen, bedenk ik nu, ook s'avonds werken, hoor. Daar zitten ook s'avonds gewoon werk en schoonmakers natuurlijk. Maar ik zou me ook kunnen voorstellen dat er inderdaad in die gebouwen de lichtjes gewoon aan worden gedaan. Omdat het dan zo prachtig uitziet vanaf de andere kant. Um, Jos wil weten waar VSOP voor staat op zijn cognacfles. En Nick wil weten hoe het gaat als er 12 september helemaal niemand gaat stemmen. Hoe wordt het dan opgelost? Ja, dan vraag ik me eigenlijk ook wel af of daar rekening mee gehouden is. Denk het eigenlijk niet. 0800-1121, mocht je daar iets van af weten. Uh, nog even wat oudere vragen die nog niet beantwoord zijn. Jaap wil weten hoe het zit uh, met het geld dat door, ze door de pinautomaat weer werd ingeslikt... omdat hij het vergat eruit te halen. Waarom duurt dat vijf weken voordat het allemaal is afgehandeld? Zijn er geen snellere procedures voor? Jo wil weten waarom hamertenen hamertenen heten. En Paul die kocht vijf jaar geleden op zakelijke titel een uh, auto en verkocht hem na 4,5 jaar weer en moest toen 7.000 euro bpm betalen. Hoe zit dat? 0800-1121. Um, Peter? Uh, hallo, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Ik wil het even kort maar krachtig houden. ja Maar waarom mogen katten geen chocolade? Uh, ja, ik dacht dat honden geen chocolade mochten. Maar ik had gisteravond even een kleine discussie met mijn overbuurman, die ja. boven van die etabakjes thuis. <laughs> en nou we het er zo over. Maar toen kwam het op een gegeven moment op karten. En ja, van, we gaan lekker gegeten, toetje erbij. En ja, niet geef stukje vlees mogen ze, maar geen toetje. Wel, er zit chocola in. En dan kunnen ze dood gaan. Dus vandaar. Ja, ja, hoe zat dat nou toch ook alweer? Oh, wat een narigheid toch, dat ik nooit wat onthoud. Maar het is, de honden mogen het niet omdat hun spijsverteringskanaal daar niet op berekend is. Op bepaalde stoffen die erin zitten. Maar katten, het zal hetzelfde zijn, maar ik wist dat helemaal niet, joh. Mijn kat, die, die uh, krijgt ook wel eens een beetje chocolademousse. Dus, vandaar. Ja, dan weet ik in ieder geval dat het gevaarlijk is. Maar die katten van de buurman doen het goed. Uh, ja, die van mij ook. Oh, jij hebt ook ettenbakkies? Ja, ik heb oh. een jaar vier van die ettenbakken rondlopen. Dus, uh, <laughs> <laughs> maar waarom vier? Want dat is best veel. Wat zegt u? Waarom vier? Ja, ik heb een groot huis, dus uh, ik kan het wel even met de kinderen doen. later wat ze willen. En voor de gezelligheid, ik dacht dat ik al Ah, oké. Okay. Nou, waarom mogen ze geen chocola? 0800-1121. Okay. Dankjewel, Peter. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Harry? I'm coming in your show, lady. Ah. Astrid. Dat, dat, dat, ik vraag me af hoe uh, uh, gelegitimeerd Engels dat is, maar uh, uh, herzlich willkommen. Ja. ja. Astrid, ik heb een antwoord en een vraag. Mooi. Het antwoord op VSOP is very superior old product. Very. Nou, dat zou ik echt. Ik zou het bijna op mijn programma willen zetten. Ja, want ik heb de slijterscursus gedaan, daarom weet ik dat. Ah. En waarom heb je een slijterscursus gedaan? Omdat ik dat toen nodig was voor de baan die ik eh, kon krijgen. Oh, maar nu niet meer? Nee. Nee, nee. maar ja, dan heb je wel die, de, die kennis opgebouwd. Maar dat is toch erg als ze dat bij een slijterij niet weten? Dat vind ik ook. Dat, dat is, is ook. maar dan kun je het in ieder geval opzoeken. Very superior old product. Ik ga, ik ga het op mijn programma zetten. Ik zet het op nachtzuster.net. <laughs> Zo'n zo uh, stempel met VSOP. Ja, goed. En ik heb nog een vraag. Ja, kom maar door, Harry. Vro vroeger uh, noemden ze dames van Lichte Zee de lichte kooien. Ja, of uh, VSOP. Ja. Wat zeg je? Of VSOP'tjes. <laughs> lichte kooien. Ja, hoe, hoe, hoe zijn ze aan dat woord gekomen? Oh, dat heeft er vast mee te maken dat ze vroeger lichtjes hadden om de zeeluit te lokken. Ja, dan, hebben ze zeker, dan zijn ze zeker ook in Brooklyn geweest. Ja, dat zal het zijn. Maar ik weet niet waar de kooien dan uh, vandaan nee, komen. Nee, het is gewoon een vraag. Of ze, ze lagen natuurlijk in de kooien te klooien. Ja, dat, dat reemt. Bij die zeemannen, uiteindelijk. Ja, dat reint wat je zei. Ja, ook nog toevallig. Kooien en klooien. Volgens mij zijn we een heel eind in de richting van het antwoord. Maar er is, uh, ik zoek sowieso nog iemand met een etymologisch woordenboek voor... Um... Oh, wat was het ook weer? Aalmoes. Het woord aalmoes. Mm. Dus uh, 0800-1121. Dankjewel Harry. Ik ben benieuwd naar het antwoord. Ja. Nog een fijne uitzending, meten. Hetzelfde, goodbye. groetjes Doeg. Dag. Piet. hey hallo. hey Piet. Astrid, hallo, hoi. Ik reageer jullie eerst eventjes op... Um... Laat ik het zo zeggen. Ik zet de radio aan. En toen kwam iemand met een vraag over uh, de kuilen en de bulten. Hoe noem die uh... Drempels. Ja, dank je. Ja. En toen dacht ik. Uh, vroeger was ik motorrijder. En uh, als je met je motor in een kuil rijdt. En vervolgens er weer uit gelanceerd wordt. Ja. Uh, dat, wordt, dat wordt een zootje. Dat wordt uh, zeer gevaarlijk. Maar ik vond het antwoord wat, wat iemand gaf. Over het water. Dat was inderdaad het juiste antwoord. Oh. Ja, dat, dat is gewoon briljant gevonden. Die gozer, die uh, vrienden pluim. Maar even wat anders. Um, Daan, die had het over um, NMS ntr ja. uh, Die moet naast de VARA staan en dergelijke. Daar ben ik het niet mee eens. Die oh. moet boven de VARA staan. En boven oh. de AVRO, CARO, wat ja. En dat doet me denken namelijk aan Iets wat heel vroeger gebeurd is, voor jouw tijd waarschijnlijk. Ja. Hanneke Groenteman die uh, gaf een verslag over het, over het huwelijk van Klaus en Beatrix. En uh, werd er werden rookbommen gegooid. Ja. Hanneke Groenteman, met al respect, maar die keerde gewoon van genot. Dat was vreselijk om aan te horen. <lacht> nou, ja, eerlijk waar, nee, uh, zoek het maar op in je, in je oude archief. Nou, dat is in de uh, tabologie waarschijnlijk. Uh, maar dat, dat was niet leuk om aan te horen. En gesteld dat zij of de vader in het algemeen. Uh, het. Uh, 9-11 uh, zou verslaan, weet je. Dat zou uh, tenenkrommend zijn geweest. Dus vandaar dat een NWS en een NTI. die moeten boven. Al, uh, de andere omroepen staan. Over tenenkrommend gesproken. hebben ja. de sprongen naar nou, hameren tenen. Nou, wacht, wacht heel nee, we gaan even. Ja, ga gewoon door. Want, uh, ja, ja, want. Nee, want ik wil nog heel even over dat NOS-verhaal. Want ik hoor jou steeds zeggen die moet boven de omroepen staan. Ja, vind ik. Ja. Maar ja, precies, vind jij. Maar, maar het is volgens mij in feite niet zo. Nee, ze moeten. Boven Boven is iets van um, hiërarchie. Ja. En dat wil ik niet zien. Maar ze moeten onafhankelijk zijn. Ja, een, ja. een omroep als VARA mag een kleur hebben. Een GRV mag ja. een kleur hebben. Nee, dat de NOS is... mag geen kleur hebben, die moet boven nee. staan. Maar de zo, NOS ver, ver, verzorgt dus ook bijvoorbeeld, uh, zo, uh, straks om vier uur horen we weer Jan van de Putten. Weet niet. Nou, om, om vier uur dan hoor je, dit is het NOS-journaal met Jan van de Putten. Oké. Okay. Ja, en dat is dan een stukje NOS, zomaar dwars door mijn Max-programma heen. En ik ben er heel blij mee. Ja, maar dat is prima, jou. Ja, dat is mooi, hè? natuurlijk. Ja, ik dat, bedoel, uh, het is mijn eigen radio uit. Ik, uh, ik je, hoor je, je hoort keer, ons uh, ja, ik op tafelgrond graag, uh, twee conserveren. Keer is dat ja, ja dat, is, uh, nee, dat begrijp ik. Grapje. Ja. Uh, nee, uh, nieuws, dat moet onafhankelijk zijn. En, maar dat, dat hoef ik niet uit te leggen. Je hebt het slim genoeg, dus oh, ja. daarover gaan we natuurlijk niet in oh, ja. discussie. Laat, laten we het even opnieuw Nou, maar gaan. ik mag ja. niet bij de NOS werken, hoor. Waarom niet? Nou, Dat kan niet. Nou, dan moet je alles, dan moet je de politieke geschiedenis sinds 1952 uit je hoofd, dan uh, wordt je overhoord. Nee, nee, ja. nee, nee, nee, nee, ja, nee, nee, nee, nee. Ja. Jij moet het verslaan. Oh. En de tekstschrijver, die schrijft wel tekst. Oh. Dat weet je net zo goed als ik. Nee, maar Jan van der Putten, die straks om vier uur het nieuws gaat lezen, die schrijft ook zijn eigen teksten. Ja, er... maar die nee. heeft wel een team om te heen. Nee, maar, nou, nee. Als ze, er... nou ja, de klein team, maar zo s'nachts, maar als ze nou vannacht, als vannacht, uh, nou roepen eens iemand, stel nou... Ja, laat het alsjeblieft niet zo zijn, maar als Wouter Bos omvalt, ja. dan weet Jan, uh, die weet precies uh, de geschiedenis van Wouter Bos en wat hij nu doet en wat hij in het verleden heeft gedaan en zijn hoogte- en dieptepunten en uh, dat soort dingen, hoor. Dat is heel knap. Ja. Knap. Ja. Nou ja. maar dat zou je ook kunnen, hoor. Nee, ja. Maar goed, daar hebben we het even niet over. Nee. Uh, wacht, even, ik wil een sprongetje maken van het ja. tenenkrommend verhaal... van Hanneke Groenteman naar, die, uh, naar Jo met haar hamertenen. Ja. Het antwoord daarop is o oh, zo simpel. Hè. Een hamer heeft een steel en 90 graden daarop staat één slagding. Oh. Ja, nou, en dat is gewoon de 90 graden hoek van de hamertenen. Punt uit. Oh. Maar staat ja, een in... hamertenen helemaal zo in een hoek van 90 graden? Bij wijze. Oh. Alles is natuurlijk bij wijze van spreken. Je oh. moet een naampje hebben, ja. Oké. Okay. Toch? Ja, wat jij wil. Ik wil. Ja, ik heb meestal wel dan liever dat het een beetje klopt. <laughs> Ook. Ja, goed. Maar goed, het is niet altijd te regelen. Nee, nee. oké, okay, goed. goed. Nog meer sprongetjes, Piet? Nee, bijna sprongetjes. Uh, eventjes in het algemeen. Ja. Als iemand uh, het begint over... Uh, ik, heb een, ik heb een auto gekocht vijf jaar geleden. Ja. En ik heb daar een beetje massa mee gehad. En nu, vier en jaar later, ben ik gewoon die pineut. Ja. ja, dan zeg ik van gewoon, doe even je huiswerk, joh. Ja, maar 7000 euro, dat is niet meer een beetje de pineut. Jawel, dat is gewoon je huiswerk maken. Dat, doet, dat geeft echt buikpijn. Mm, ja, uiteraard geeft het buikpijn. Maar... Ja. Uh, yeah. Je moet altijd bij alles wat je doet, moet je vooraf eventjes nadenken over de stap daarna. En als je dat niet doet, ja, dan ga ik je weg. En er zijn wetten en die moet je naleven. En die worden ook nageleefd door de overheid. En in dit mm -hmm. geval, ja, dan ben je gewoon de in uit. Zo simpel is het. Ja. Ik vind het toch zinnig. En dat is hetzelfde als iemand zegt van, nou, ik ga naar het buitenland. En dan hoef ik geen belasting te betalen, inkomstenbelasting te betalen in Nederland. Als ik 183 dagen of meer in het buitenland ben. Ja, als je dan na 180 dagen terugkomt, dan moet je niet zeggen van ja, maar je bent drie dagen tekort. Nee, je moet je huiswerk maken. Oh ja. Zo simpel is het. Dat is allemaal wetterse regels. Oh, wat ben je streng zeg. Kom je uit het onderwijs? Nee, nee maar je moet, ik, ben, ik ben geen fan van de overheid in het algemeen. Oh. Maar, nee, uiteraard niet. Nee. Nie, niemand niet. Nee. Uiteraard. Ik wel hoor. Ik ben door. altijd, wel. iedere ja, keer nou, weer denk ik, oh ik ben zo blij algemeen... dat er lantaarnpalen zijn. Ja. Ja, uiteraard. Ja. Maar Piet? Ja. Wat, wat, wat uh, deed jij of doe jij in het dagelijks leven? Wat is je beroep? Uh, ik vlieg. Oh? Ja, dus ik ben freelance piloot. Het, ja, dat oh. is uh, mijn werk. En uh, ik heb heel veel connecties heb ik, uh, oh. over, de, over de wereld, oh. over de aarde. De wereld draait rond, is een verkeerd woord. De aarde draait rond, dat is oh. een beter woord. En. Dus uh, al s'nachts om vier uur uh, er staan de mensen in het oosten van het land, die zijn al wakker. En, uh, en in het westen uh, van, van de aarde gaan ze naar bed. Dus ik ben dag en nacht een beetje bezig. Vandaar dat ik dus vanavond ook uh, weer druk bezig was op het internet met uh, collega's en kennissen en uh, relaties. En op een gegeven moment had ik er even genoeg van. En ik zet uh, mijn computer zet ik uit en ik zet de radio op. En toen hoorde ik jou over de drempel en de kuil. Ik denk van, dan moet ik even reageren. Ja, Vandaar. dat begrijp ik. Maar als je vliegt, waar vlieg je dan in? Uh, zaken, jetzt. Medische vluchten. Oh. Voorheen op de 747. Dat is een beetje van alles wat. Ja. Dus, uh, en dat, oh ja. Uh, iemand die kwam met een verhaal over New York. Met ja. de lichtjes. Nou, ja. Ook weer zo'n stomme vraag. Net als die vraag van VZP Ook weer zo'n stomme vraag. Als je in Dubai aankomt. Dan zie je daar gebouwen die zijn aan de buitenkant geel gekleurd. En even later zijn ze groen gekleurd. Dan denk je bij jezelf van, wat gebeurt hier nou? Ben ik gek. Het gebouw was toch geel? Ja, het ene gebouw is geel. Dat gaat heel langzaam over in blauw. Het andere gebouw is groen gekleurd. Dat gaat heel langzaam over in rood. En alle kleuren die komen zo heel geleidelijk, komen alle kleuren vandoor. Computer gestuurd, inderdaad, briljant. De vraag is gewoon te stom en het antwoord is bij deze gegeven. Nou, ik vind je wel een beetje streng hoor. Nee, het is niet streng. Oh. Zeg, als ik Marco Borsato een treintje Oosterhuizen wil draaien met wereld zonder jou, moet ik dan eigenlijk ook zeggen Aarde zonder jou? <laughs> Daar gaat het niet om. Oh. Dankjewel Piet. Graag gedaan. Dag.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 Een wereld zonder jou, Treintje en Marco. Bouter, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Hallo. Zeg het maar. Nou, op de eerste plaats wil ik beginnen... dat ik met die Piet nooit in het vliegtuig zou stappen. <laughs> Want hij weet het verschil niet. Over een hoek van 45 graden zou hij 90 graden van maken. Dus als hij een duikpunt moet maken, nou ik betwijfel dat hij dat ding nog recht krijgt. Maar dat is maar flauwekul. Ja. Over die, uh, ik had het over die, uh, die, uh, die tenen. Ja. Maar dat komt af van een hamer die een timmerman gebruikt. Ja. En jij zat straks al heel goed. Want oh. jij had het namelijk over een nijptang. Ja. Nou, een klauwhamer, ja. daar kun je inderdaad spijkers mee uittrekken. En ja. daar komt die naam van die tenen vandaan. Ja. Dat is gewoon een klauwhamer. Oh, natuurlijk. Ja, aan de achterkant van een hamer zat zo'n zo zo nou ja, ja, klauw. Ja, aan de, aan de achterkant dan is je plat en aan de voorkant is je gespleten. En dat heet een klauwhamer, omdat het eruit ziet een... als de klauwen van bijvoorbeeld een tijger. En zo ziet dan waarschijnlijk zo'n teen er ook uit. Ja, en die oh. teen zijn kof. En ze vonden... Ook... Oh, sorry. Ja, ze vonden hamerteen natuurlijk sympathieker klinken dan klauwteen. Ja, maar daar hebben ze ook een beetje verbasterd. Oh. Inderdaad, een klauw in en daar komt een beetje hard over. Ja, dat klinkt niet aardig, nee. En dan had ik nog iets. Had ik nog iets over die, over die, die BBM. Die, die, met die vrachtwagen. Ja, dat dus, ik Maar dan dat had ik wegwaard... ook kunnen weten. Want als hij zo'n auto koopt, dan is daar een grijs kenteken bij. Ja. Dus hij had heel goed kunnen weten. Had je dat ding aan een particulier had verkopen... dat ze daarbij moeten betalen. Ja, maar dat weet, als, je, als je dat niet weet... dan weet je toch ook niet dat dat met dat grijze kenteken te maken heeft? Jawel. Oh. Want je kunt ook vragen... Waarom, waarom zit hier een grijs kenteken op... in het van een geel? <laughs> ja, dat en dan dat zeggen ze nou... omdat je zonder achterstoelen mag rijden of met... of hoe was het nee, dat? Nee, oh. je, kunt het, je kunt het trouwens aan de aan de, platen, aan de kentekenplaten kun je het ook al zien. ja. Want het is ofwel een B voor bedrijfswagen of een V voor een vrachtwagen. Daar beginnen ze altijd mee. Nee, maar hij wist wel dat het een bedrijfswagen was, maar hij wist niet dat als hij hem verkocht, dat hij dan. En ja, wel, maar dat, bij een bedrijfswagen zit er dan niet bij. En als je een bedrijfswagen hebt, dan mag je zelfs ook nog de B2 aftrekken. Hmm. Dus uh, goed geïnformeerd was hij niet. Nee, dat is ook zo. Dat geeft hij ook eerlijk toe. Maar ik begrijp ook wel dat het een beetje zuur is. Ja, ja. Nee, maar ik vind dat het. Want ze zeggen inderdaad, elke Nederlander hoort de wet te kennen. Nou, kennen we echt niet allemaal de wet van voor tot achteruit ons hoofd? Ja, maar dat, maar dat is toch ook zo? Weet u waar je over kunt stoppen en stilstaan? Wa waar je kunt stoppen en stilstaan? Ja. Ja, dat weet, weet, ik, weet ik wel. Wat vertel het mij niet? Nou, overal waar hadden, niet een bordje of gele we streep we staat. Ja, ga maar de wet, hè? Ja. Ja, ga maar door. Nou, overal waar niet een bordje of een gele streep staat. Of, ja, uh, of bij maar de bochten. Dat mag maar ook zo niet. Staat zo staat het niet in de wet. Hoe staat het in de wet dan? Stoppen stilstaan, zodanig dat vrij en veiligheid van het verkeer midden nodig in gevaar wordt gebracht. Anders aan de uiterste rechterzijde van de weg. Daar wordt duidelijk het parkeerverbod voor wonen. Schrijfwiel, dus voetpad, viaduct, onder doorgang en in een onderzichtige bochtverhelling. tenzij de breedte van de rijbaan 6 meter betragen. Dat is een beetje wet. Zit je nou voor te lezen of weet je dit uit je hoofd? Nee, dat zit ik keer, want ik zit hier met, met, met, met mijn voeten over het bed. Oh ja. En ik hoorde jullie praten omdat ik honger had en ik wou naar beneden gaan. <laughs> en toen denk ik: waar hoor ik nou toch allemaal? Want dit is de aller, aller, allereerste keer dat ik ooit ergens mee meedoe. Echt waar, je kon het niet laten. Nee, ik kon het niet langer. Nee, nou terecht. Nee, maar meestal is het toch zo met met met dit soort dingen dat het meestal moet je gewoon een beetje logisch denken. Ja, moet ook. Maar ja. ik vond dit zo had ik ook zou ik ook niet bedacht hebben met mijn bedrijfswagen als ik hem wilde verkopen. Nee, maar, maar mensen zijn altijd op uit om iets goedkoops te kopen. Ja, natuurlijk. En, dan, en, als, ze, en dan, als ze dan een feestje hebben, dan zeggen ze, ik heb een, een hele goede kopie auto gekocht. Ja. Maar ze vertellen er niet bij dat die rij, een kenteken. had. Nou. Eh, uh, nou, ik ben blij dat ik het weet. Wat ga je nu eten, Wouter? Ik ga eerst een haakbol eten. Oh, Toen maar. Het is een voor vier, hè? En ik krufier, heb he? nog een chocolade liggen. Wat nog? Een stuk chocolade. Echt waar? Ja. Als en toetje. En dan probeer ik het weer. Maar, maar Wouter, ik en... weet niet of het verstandig is een gehakbal om tien voor vier en dan weer nou, gaan slapen. Ik zal dat wel vertellen, ik ben vanaf vandaag precies uh, één week thuis. Ik heb namelijk in het ziekenhuis gelegen, ik weet Je... niet of daar maar over de radio komt. Nee, we, we ik er wel Maar ik heb een hernia-operatie gehad. Ja. Nou, en ik voel me eigenlijk weer hartstikke fit. Maar dan nog een gehaktbal om tien voor vier, Wouter. Ja, wat moet ik dan doen? Nou ja, ik zou, ik zou iets lichts doen. Een boterhammetje kaas of zo. Ik ben droi. Ik ben heel erg droi. Maar hoeveel jaar ben je? 81. Oh, neem lekker die gehaktbal. Geniet ervan. Oh. Nee, en ik weeg ook maar 64 kilo. Oh, dan kan je zo'n gehaktbal nog best hebben. Ja. Nou, eet smakelijk, Wouter. Dank u wel, voor succes met het programma. He. <laughs> Dankjewel, bedankt voor het ja. bellen. Dag. Jan. Goedemorgen. Goedemorgen. Dag, Dag met Hallo. Jan uit Laren. Dag Jan uit Laren. Ja, ik heb uh, eerst vind ik het jammer dat het programma van Schijngaand is gestopt. Dat, daar lijkt ik altijd naar. Maar ik heb een vraag over oh. wie is eigenlijk de voice-over van het programma uh, Zeppelin. Want het is zo'n mooie mannenstem. Ik, ik weet nog niet hoe die heet. Dat is mijn vraag eigenlijk. Wie is de voice-over, hoe heet de voice-over van het programma Zeppelin? Is het niet Paul Rabbering? Ik weet het niet. Oh. Daarom uh, ik... vraag ik het. Het is... Uh... Zo'n mooie, zachte stem die meneer heeft. Nee, dat is niet Paul Rabbering. Uh, het, <laughs> Volgens mij is het een beetje, hij komt waarschijnlijk uit Suriname of zoiets, maar het is zo'n iemand zo zo zo zo zo moet moeten zijn. Maar, oh, is, dan dat weet ik het wel. Dan is het DJ Nando. DJ Lando? DJ Nando. Oh, dan weet ik het niet. Van ja, ik weet anders. het niet zeker. Maar goed, dat, mijn vraag is, is, kan je mij vertellen hoe de voice overheet van Zeppelin? Dat, zijn mijn, dat is mijn maar vraag. Maar dat wil je gewoon weten, omdat je vindt dat hij een mooie stem heeft? Ik gewoon weten. Ik kijk altijd naar het programma en ik vind die mannenstem die er aankomt, vind ik heel mooi. Ik moet het even, ik weet het, zullen we maar eens bellen? Kijken of het hem mis is. Ik weet niet of hij wakker is hoor, maar dat, misschien kunnen we hem wakker krijgen. Um, want die doet namelijk ook de ochtendshow op Phoenix. Oh. De, dat is een zender. Of een zender. Ja, maar, Inmiddels is het onderdeel ik... van de. Zou, is een Surinaamse zender die van de, de publiek ook is. Nou, ja? het is geen Surinaamse zender, het is een muziekzender. maar, een soort, ja. uh, maar zo iets is het. Oh. het kan zijn dat hij slaapt. Nee, dan, uh, dan weet ik het niet. Nou, ik denk dat het uh, Fernando... Oh god, hoe heet hij ook weer van zijn achternaam? Uh, uit mijn hoofd zeg ik Holman, maar helemaal zeker weet ik het niet. Ik denk dat die het is. Dat je die, uh, dat je die... Die heeft ooit, dat is leuk om te weten... Ooit had je, dat is volgens mij acht jaar geleden... had je een programma um, Hey DJ... waarbij nieuwe dj's werden ontdekt. En daar deed hij toen aan mee. Oh. Dat is leuk hè? Ja, leuk. Dat is een hoop achtergrondinformatie. Maar ik denk dat die het is, maar mocht iemand anders het beter weten, 0800 1121. Oké, okay, ik blijf luisteren. Ik luister altijd naar je programma vroeger, dus het is een mooi programma. Oh, gelukkig. Nou ja, iemand die naar Zeppelin kijkt en naar nou om Omroep Max luistert, die is in ieder geval van alle leeftijden thuis. Ik ben niet van Max, want ik ben 60. Ja, maar Jan, ja, dan mag je niet meer naar Zeppelin kijken hoor. Nee, maar goed, hè. Mijn, er zijn mensen die er wel naar kijken en die vroegen zich ook af hoe die man heet. Oh, oké. Okay. Nou, nee. volgens mij is het Fernando en op de chat zie ik Halman. Niet Holman, maar Halman. Maar goed, Maar misschien belt er nog iemand aan 0800-1121. En anders kan ik hem misschien tegen zes uh, wakker bellen. Oké, okay, dan wil ik het wel. Oké, okay. dag Jan. Dankjewel. Doei. Doeg. Doeg. Ger-Jan. Hallo, mijn ger -Jan. Daar was je weer. Ja, daar was ik weer. Ja, Ja, wat kan ik voor je doen? Ja, uh, wat kan ik voor je doen? Even tegen Jan gezegd, die net ophangt. Ja. Uh, er zijn meer mensen die naar Zeppelin kijken, hoor. Ja, maar het is ook natuurlijk zo. Ik moet eerlijk zeggen ja, dat ik zelfs nog wel eens naar Zeppelin kijk. Het is een klein beetje noodgedwongen, maar ik kijk ernaar. Oh, waarom is het noodgedwongen dan? <laughs> nou, uh, uh, een meisje van twee op schoot, een meisje van vijf naast je, en een jochie van twee aan de andere kant naast je. Oh, wat gezellig. Leuk, hè? Maar zijn die van jou dan? Die zijn van mij, ja. Alle drie? Alle drie. Goed zeg. Leuk, hè? Ja, goed gedaan. Ja. Goed. Ja. En wat belde je nu over? Ja, ik, eh, ja, dat is een beetje telestellend. Want ik bel eigenlijk over twee dingen. De, de, de skyline van New York. Ja. Ik heb, ik heb grote bewondering voor, voor een meneer die piloot is. Ja. Ja, want, want, want zover heb ik het nooit geschopt in mijn leven. En zover ga ik het ook niet meer schoppen Ook niet. Nee. Maar uh, um, het, het zijn, zijn, zijn verhaal over de skyline van Dubai... nou, dat, dat geloof ik helemaal. Ja. Alleen de skyline van New York zit een beetje anders in elkaar, denk ik. Oh. Uh, je moet weten dat, dat de skyline van New York... die, uh, die, die, die, die wolkenkrabbertjes staan. Ja. Die staan in een wijk. Ja. Daar is het onroerend goed. Zo, zo vreselijk, ontzaggelijk duur... Ja. Um, daar zijn bedrijven die kunnen, zich, uh, die kunnen zich het zelfs gewoon niet permitteren daar een gebouw te huren of te kopen. Ja. Als je je bedenkt dat een appartement van drie kamertjes op uh, vijf hoog al uh, 8000 dollar per maand moet kosten, mm -hmm. kale huur, ja. mm, begrijp je wat ik bedoel? Ja, maar waar wil dan je dan zijn naartoe? Het dus, ja. Ja. Dan zijn het dus bedrijven die, die, die nodigen klanten uit. Ja. ...voor een, een cursus of een, een, een, een, een workshop, uh, een, een klantenbespreking, um, een andere transactie. Ja. Ja. En die kunnen zichzelf niet de luxe permitteren van een gebouw... ...of een etage of een verdieping in zo'n wolkenkrabber... ...in de, de, de wijk van New York. Nou, wat gebeurt er dan... Dan gaan bedrijven als uh, een advocatenkantoor of een, een notaris of een bankier... die gaat zo'n hele verdieping afhuren. Ja. Ja. En, en dan moet je even begrijpen dat Nederland... Is, uh, gaat gewoon twee of drie keer in New York. Ja. Ja. Weet je hoeveel zakenmensen er zijn? Ja, dus eigenlijk is jouw punt gewoon dat er gewoon gewerkt wordt, s'avonds. Er wordt gewoon keihard gewerkt. Ja. En de ene avond is de, de, uh, zijn 23, 24, 32, 36, 48 en 49 gehuurd. Ja. En de volgende avond zijn er weer andere etages die verhuurd zijn. Kijk. En daarom wisselen die lampjes zo. Logisch. En wat die piloot zegt over ja. die, die, die skyline met die, met die, met die, die ja, uh, de, al, die, al die, die, die, die gevelverlichting, zeg maar. Ja. Dat is wel waar. Dat klopt wel. Kijk maar, kijk maar naar de Skylines van Keulen, bijvoorbeeld. Ja. Dat, dat is één grote regenboog. Hij heeft vergelijk. Ja. Maar dat geldt niet voor New York. Oké. Okay. En hoe Met, weet jij dat allemaal? Het, uh, lezen. Ah, oh ja. Gewoon lezen. Oké. Okay. Dus even kort samengevat. Oh. Er wordt gewoon kanonhard gewerkt. Ja. Heel erg hard. Dag en ja. nacht, letterlijk. Ja. ja. En, en, en uh, er zijn heel veel bedrijven... Die, die heel groot en heel succesvol zijn. Maar ondanks hun grote en succesvolle toestanden kunnen zij gewoon geen, geen, geen uh, ja de, uh, hoe moet je dat noemen? Of, of geen, noemen dat? Niet zo'n locatie? Ja, zo'n locatie, maar ook de locatie is afhankelijk en bepalend voor een klant. Ja. Ja, wa ja, want het omgang, moet het wel ja, waard geld... zijn natuurlijk, anders ga je niet zoveel geld uitgeven om even een etage te huren... als het niet uiteindelijk ook klanten opbrengt. Ja, nee, precies. precies. Ja. Dat, dat, dat verklaart ook een beetje de status van de, van de locatie. Ja. Ja. Locatie, sorry. Ja. De status van de locatie, ja. ja. Nee, maar ja, het, het verklaart een hoop natuurlijk dat er inderdaad s'avonds om negen uur ook nog wel vergaderd kan worden. Ja. En ik denk ja, nog, nog steeds, jou, er moet oh, ja, schoongemaakt ja, worden, ook schoongemaakt worden. Ja, Nee, hey, want, want, want die, die, die, die, die, die wolkenkrabbers die staan op, op, op plekken. Ja, dat, dat, is, dat heeft zo'n ongekende status. Als jij, daar, als jij daar klanten of cliënten of, of ja. een, een, een, een, een zakenpartner ontvangen kan. Ja, dat kan de doorslag geven tot ja of nee. Nou, duidelijk. Gejan, we gaan je naar de, de NOS. Want die He? gaan het nieuws lezen. Dankjewel voor je bijdrage weer. Jo, is goed. Goeiedag. Ja, jij ook. 0800-1121.